Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met zometeen in dit NOS Radio 1-journaal... de Nederlandse gemeenten over het kinderpardon... en natuurlijk het kabinetsbesluit over de treinen op het HSL-traject. Eerst het NOS-journaal. Gert Kluk. De Nederlandse en Belgische spoorwegen gaan hoge snelheidstreinen... en Intercities laten rijden tussen Nederland en België. Dit ter vervanging van de Vira... De Benelux-trein komt terug en elke uur gaat er ook een hoge snelheidstrein. Reizigers kunnen daarbij kiezen uit de Thalys en de Eurostar. Betekent ook dat er meer bestemmingen komen. Naast Antwerpen, Brussel en Parijs worden ook Lille en Londen vanuit Nederland... met een hoge snelheidstrein bereikbaar. Staatssecretaris Mansveld. Als je kijkt naar dit alternatief, zoals het aangeboden is door de NS en de NMBS... dan vinden wij dat acceptabel vanwege de keuze voor de reiziger... voor het aantal verbindingen en het feit dat dat snel gaat rijden. De Nederlandse en Belgische spoorwegen spreken van een goed doordacht herstelplan. Al zeggen ze ook dat bescheidenheid gepast is, gezien het debacle met de Vira. Een nieuwe hogesnelheidstrein wordt niet besteld. De spoorbedrijven zeggen een keuze te hebben gemaakt voor hogesnelheidstreinen die zich bewezen hebben. Belangenverenigingen reageren overwegend positief op het besluit. Zo zijn de organisaties Rover en Trembus blij dat de reiziger meer keuze krijgt. Reizigersvereniging Rover. Het goede nieuws is dat we eindelijk. dat ook internationale treinen krijgen naar nieuw mann new eindelijk rechtstreeks de trein naar Londen. Er is jarenlang al gepraat. Het gebeurt allemaal niet. Nou, wordt concreet zichtbaar. De vakbond FNV Spoor is blij met de gevolgen voor het personeel. De continuïteit van het spoorbedrijf is verzekerd. En er komen 100 banen bij, zegt FNV Spoor. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Bij een moskee in een dorp even ten noorden van Damascus ontplofte een autobom en waren toen veel mensen vanwege het vrijdagmiddaggebed. Volgens het observatorium is het dorp waar de aanslag plaatsvond geen bolwerk van de bellen of van het regeringsleger. De Amsterdamse politie heeft vorige week een Italiaan opgepakt die aan het hoofd zou staan van een tak van de Italiaanse maffiaorganisatie Camorra. De man wordt in Nederland verdacht van drugshandel, wapenbezit, witwassen en het bezit van een vals paspoort. Bij zijn arrestatie zijn zes vuurwapens, zes kilo heroïne... en 10.000 euro's gevonden. De Italiaan van 33 is in Italië veroordeeld tot 16 jaar cel... vanwege handel in harddrugs. Die straf heeft hij nog niet uitgezeten. De man moet eerst voorkomen in Nederland... En zal volgens de politie na een eventuele straf hier worden uitgeleverd aan Italië? Zeker, maar goed, dan mag hij eerst een portie hier uh, doen. En dan, uh, dan heeft hij nog uh, iets aardigs openstaan uh, in Italië. En dan uh, wordt hij uh, zeg maar overgeleverd aan uh, de Italiaanse autoriteiten. Vorige week werd in Gein ook al een kopstuk van een dranketa gearresteerd.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 Het weer vanavond en vannacht vrij helder, de temperatuur daalt in het binnenland en noordoosten tot onder de 5 graden met plaatselijk vorst aan de grond. Morgen en zondag is het vrij zonnig, maar door een aantrekkende oostenwind wordt het vooral in de noordelijke helft minder aangenaam. In het zuiden is het iets minder zonnig, maar is de wind ook minder sterk. Het wordt dan 15 graden te warren tot rond 18 graden in het zuiden. De verkeersinformatie op 5 over 6. Wijnald Sma, Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd vanmiddag. Met flink wat vertraging ook. De meest opvallende files die staan nu op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Bij Brezandijk, 5 kilometer. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via het tankstation. Op de A9 was ook een aanrijding richting Diemen. Voorknopen Diemen, 5 kilometer. Maar de rijbaan is daar net vrijgegeven. Op de A12 richting Duitsland ging het eerder op de middag al mis bij Duiven. De rijbaan is vrij, maar er staat wel 8 kilometer file. Ten zuiden van Breda op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Gilze en Ulvenhout 9 kilometer. De rechterrijstrook is nog dicht. En er waren problemen op de A50 richting Nijmegen, gezien vanuit Den Bosch. En het was in de buurt van Os, was een aanrijding. De weg is vrij, staat toch wel file Daardoor op de A59 vanuit Den Bosch tussen Kruistraat en Knopend Paalgraven 14 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Met Tim Overdijk. 7 over 6, Goedenavond. We krijgen weer meer snelle treinen tussen Amsterdam en Brussel. In Den Haag gaan ze bedenken hoe ze chemische wapens in Syrië gaan ontmantelen. En staatssecretaris Teven wil voorlopig geen kinderpardon meer. Mensen die rondom die grens zitten, dat zal altijd leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid. En daarom moet je voorkomen dat er pardonregelingen moeten worden ingesteld. Over dat kinderpardon zo dadelijk een teleurgestelde burgemeester van Katwijk. De eerste vira. ons past bescheidenheid. Met die woorden presenteerde de NS de alternatieve plannen voor de vira. De Thalys en de Eurostar zullen deels het gat gaan opvullen. Op veel lagere snelheden zullen treinen van de NS op het hoge snelheidsspoor gaan rijden. Want de Nederlandse spoorwegen zullen zelf geen hoge snelheidstreinen meer gaan aanschaffen. Directeur Meron van Vroonhoven legt uit. Een van de lessen die we geleerd hebben toepassen namelijk dat wij gaan voor beproefde technologie en bewezen ervaring. Dat betekent dat we kiezen voor Eurostar en voor Thalys, die een grote vloot materieel hebben als het gaat om hoogsnelheidsmaterieel. Daarin zullen overigens onze machinisten en conducteurs werkzaam zijn. En die zullen ook rijden onder het vervoerderschap van NS. Maar als u zegt we gaan voor beproefde technologieën, waarom heeft u destijds dan voor de Vira gekozen? Ja, er zullen sowieso veel vragen zijn waarom bepaalde keuzes destijds gemaakt zijn. Uh, ik ga ervan uit dat dat ook onderdeel zal zijn van de parlementaire enquête later dit jaar. En daar wil ik eigenlijk niet op vooruit lopen. Een van die dingen die terugkomen is die zogenoemde Benelux-trein. Mensen hechten daar zeer aan. Bleek al bij de invoering toen de Vira ging rijden en deze lijn werd afgeschaft. 16 keer per dag zal die gaan rijden. Is dat dan de oplossing voor het wegblijven van de Vira? Nou, de oplossing voor het wegblijven van de Vira is eigenlijk een totaal nieuw aanbod. Want na het stoppen van de Vira en inderdaad uh, um, de bijna opstanden die zijn ontstaan toen de Benelux wegging, hebben wij eerst grondig klantonderzoek gedaan. En daaruit kwam naar voren dat klanten uh, graag keuze willen. Dus die willen niet alleen een hogesnelheidstrein of alleen een intercity, maar die willen graag allebei. Ja, want in die hogesnelheidsterrein moet je reserveren, moet je uh, extra kosten betalen. Ja, dan ben je er ook sneller overigens. Daarom heet het ook een hogesnelheidsterrein. Maar er zijn nou ook een heleboel klanten die zeggen, ik wil graag gewoon elk moment in de trein kunnen stappen en ik wil graag een lagere prijs betalen. En ik vind vindt het niet zo erg dat het dan wat langer duurt. Dus dat is een van de uitgangspunten geweest voor het ontwerp van dit nieuwe aanbod. Net als de, wensen, de maatschappelijke wensen van een aantal steden... zoals Breda en Den Haag, maar ook bijvoorbeeld de luchthaven Zaventum. Dat zijn allemaal nieuwe bestemmingen die in dit plan naar voren komen... die niet in de oorspronkelijke aanbod zaten. Het gekke is dat het net lijkt alsof we erop vooruit gaan... Nou, we gaan er uh, uiteindelijk zal de reiziger dat moeten bepalen of we erop vooruit gaan. Maar ik denk wel dat uh, hier geldt dat ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan Cruijff dat zou zeggen. Uh, en uh, het is natuurlijk een heel erg vervelende situatie is ontstaan. Uh, ons past daarin ook bescheidenheid. Maar de kans die het wel heeft geboden is om rekening te houden... met nieuwe reizigerswensen en nieuwe maatschappelijke wensen... die anders zijn anno 2013 dan in 2000 toen deze concessie werd vormgegeven. Ja, ja ons past bescheidenheid, even los van de schuldvraag. We hebben natuurlijk wel 7 miljard geïnvesteerd in een lijn tussen Amsterdam en Brussel, die eigenlijk ja, veel minder gebruikt wordt dan gedacht. Hij wordt niet minder gebruikt, hij wordt anders gebruikt. Want oorspronkelijk waren daar 86 treinen voor gepland... voor, voor de hoogsnelheidslijn. In ons uh, voorstel zullen er 130 rijden. Het is alleen een combinatie geworden van hoogsnelheidstreinen en intercities. Ja, en dan zal dus... Hadden we dat ding wel moeten aanleggen, die vraag... dat antwoord zal dan komen uit die parlementaire enquête? Ik denk dat uh, het nog steeds zo is dat het voor reizigers fantastisch is dat je in 2,5 uur van Rotterdam naar Parijs kan reizen. En dat was zonder die lijn nooit mogelijk geweest. En dat voor 7 miljard koop je? Nou, die, die conclusie is niet aan mij. Een diplomatiek antwoord van de directeur van de NS, Meren van Vroonhoven... Zij met verslaggever Michiel Breedveld. Iedereen blij nu? Nee, vast niet. Bij Ansaldo Breda in Italië, de maker van Vira. En ook teleurstelling bij vervoerder Veolia. Dat dat ook graag willen meedenken over een alternatief voor de Vira. Manuela Geerse, goedenavond. Goedenavond. Algemeen directeur van Veolia. Um, het kabinet spreekt van een acceptabele oplossing. Kunt u zich daarin vinden? Um... Ja, de term acceptabel is, uh, is een heel rekbaar begrip. Uh, als ik zie dat het oorspronkelijke doel was een hoge snelheidslijn met een heel hoge frequentie in het jaar 2002 die in 2007 zou moeten rijden. Dan voor de zomer wordt nog gesproken over een gelijkwaardig alternatief. Die term valt nu ook weg en nu is het acceptabel. Ja, en acceptabel is afhankelijk waar je de lat zelf wil leggen. Ja, het is acceptabel volgens de staatssecretaris omdat er een keuze is voor treinen en tarieven voor de reiziger. Ja, ja, maar wat is het alternatief? En ik ben er zeker van dat dit het beste alternatief is die NS had kunnen bieden. Maar daarom niet het beste best alternatief die mogelijk was. Uh, want als ik. Uh, het is toch heel eigenaardig dat uh, de staatssecretaris wel uitspraken kan doen van. Al, elk alternatief is duurder, het gaat langer duren. zonder met een of andere partij ook gesproken te hebben. Ja, want u had helemaal geen contact gehad met het kabinet nee, voordat werd gekozen voor de, klopt, de NS? Klopt, klopt. klopt Hebt u klopt. contact gezocht met het kabinet? Uh, tot uh, voor de zomer nog en uh, ik denk de laatste uh, drie jaar tot twee, drie maal toe. Ja, maar er is nooit echt een plan op tafel gekomen. Had u een plan klaar liggen om als een alternatief te kunnen optreden? Als je kijkt naar alternatieve plannen, moet je vooral kijken naar de fabrikanten die die treinen hebben. En als je ook nog de pers ziet gisteren: Alstom die zegt van uh, ik heb mogelijk treinen voor Nederland per 2015. Um, en dan moet je kijken um, als, als bedrijf welke economische oplossingen je kan bieden. En maar daarvoor moet je het doel van de overheid kennen. En het doel is aan het bewegen. Al een aantal jaren. Dus eerst moet je weten wat de economische verwachtingen zijn. De technologie kijk je bij de bestaande fabrikanten die treinen kunnen leveren. En dan kan je een interessante aanbieding doen. Want, en dan kan je alternatieven bekijken. Want die aanbieding had u kunnen doen? Dat plan had u kunnen maken? Um, in ieder geval er zijn in onze ogen voldoende treinen. Niet voor morgen, maar op korte termijn uh, beschikbaar. En op basis daarvan uh, zouden... Ik en de collega's uh, moeten in staat zijn om uh, biedingen te maken. En waarom is dat niet gebeurd? Ja, dat is een vraag die u misschien niet aan mij moet vragen. Hoe, hoe, hoe staat u erin dat er niet gebeurd is? Ja, we vinden het natuurlijk heel, heel uh, triest. Want uh, het is al een aantal jaar dat alles voorgesorteerd wordt. Uh, de beste oplossing binnen het bepaalde kader zoals het nu is. Uh, NS uh, moet blijven doorrijden. Uh, ik zal bijna zeggen ten koste van alles. Want we maken wel een beetje ophef nu van de 400 miljoen die nu moet afgeschreven worden. Maar uh, we lijken al vergeten te zijn dat uh, in 2011 er 1 miljard moest afgeschreven worden. Omdat de concessiebedragen niet zouden betaald kunnen worden. Dus de belastingsvertaler en de reiziger. Ja, die staan toch ver van, van de verwachtingen en uh, de garanties die ooit 10, uh, 15 jaar geleden beloofd zijn. Maar blijft u dan als Veolia op het perron staan terwijl die trein gewoon vertrekt? Straks van Amsterdam naar Brussel en weer terug? Of gaat u ook nog stappen ondernemen om niet te hoeven accepteren dat de NS de trein naar België gaat rijden? Ja, we gaan in ieder geval toch eens uh, grondig gaan toetsen. Uh, en niet bij uh, een of ander Europees onderzoeksbureau, waar de staatssecretaris naar verwijst, maar direct bij Europa. ...wat zij van deze zaak vinden, want uh, het heeft voor ons wel lang genoeg geduurd nu. U, u gaat juridische stappen ondernemen, begrijp ik dat? We gaan in ieder geval onderzoeken. Met welk oogmerk? Ja, kijken of het, dit traject uh, correct verlopen is... ...of er geen sprake is van ongeoorlo ongeoorloofde staatssteun. Want in uw ogen is daar sprake van ongeoorloofde staatssteun? In, in mijn ogen wel, maar het, het gaat erom of het, uh, de juristen dit ook vinden... ...en de Europese Commissie dit ook vindt. U pakt de trein naar Brussel? Ja. Manu Lagerse van Violia, dank u wel. Dank u wel. En we zijn al in Brussel deze hele middag. Want daar is Marcel Bril op station Brussel-Zuid... waar veel internationale treinen aankomen en vertrekken. Maar Marcel, wat ik me afvraag... komen daar nou ook veel mensen tegen die heen en weer reizen... tussen Nederland en België? Ja, toch wel. Op deze vrijdagmiddag spreek ik heel wat mensen uh, die uh, toch gebruik maken van de treinen die rijden. De een die geeft de voorkeur aan de snelle en wat duurdere uh, Thalys, want dan ben je tenminste snel thuis. En de ander die zegt, ja dat willen we helemaal niet, dan moet je dat helemaal reserveren. Uh, en dan moet je veel te veel voor betalen. Ik ben uh, erg van de Intercity. Maar wat wel overeenkomstig is, is dat ze allemaal vinden dat er te weinig uh, treinen rijden. En wat ook blijkt is dat ieder zo zijn eigen reden heeft om de trein te pakken. Nou, Ik heb een vriendin in Bergen of Zoom, dus dat is elke week dat ik het weekend uh, naar Bergen of Zoom ga. Ja. En hoe is dat er toen? Rijden er genoeg treinen? Uh, nee, er rijden niet genoeg treinen. En uh, nou, vooral maandagochtends is het aanbod uh, zeer beperkt en doe ik er uh, ja, ruim 40 minuten langer over dan vroeger. Wachten, overstappen? Uh, dat is voornamelijk overstappen. Uh, Ten eerste is het dan uh, een boemeltje tussen Roosendaal en Antwerpen. En in Antwerpen moet ik overstappen op een trein. Nou, Dat bezorgt uh, ja, me dus gewoon vertraging. Is het slechter geworden? Het is heel slecht geworden, ja. Hoe komt dat? Uh, nou, door het debakken van de VIRA. Uh, uh, plus dat jaar, men heeft een nieuwe trein ingelegd, maar die niet op hetzelfde publiek meet als degene die vroeger op de Benelux-trein zat. Nu heb ik goed nieuws voor u, denk ik. Want vanaf 2014 gaan we elk uur een intercity rijden tussen Nederland en tussen Brussel. Vat u dat ook op als goed nieuws? Dat is goed nieuws. Dat is terug de oude toestand, tussen. Ja, als ze nou die Vira maar niet terug aan het rijden krijgen... dan zit me we weer met een debakker. Maar er komen ook wel weer meer hoge snelheidsverbindingen. Ja, maar ik ja. geloof nog niet via de Vira, maar via de Thalys en Eurostar. Ja, ja. Is dat iets waar u dan gebruik van maakt? Nee, absoluut niet. Want dat zou voor mij trager zijn. Want dan moet ik naar Rotterdam en daarover stappen op een trein naar Roosendaal... en van daarover stappen een trein naar Bergen-op-Zoom. Dus dat uh, zet geen zoden aan de dijkje, nee. Nou, nog even volhouden uh, op die maandagochtend, maar... Uh... Ja, nou, dan zal het wel lukken, denk ik. Hopelijk. Ja, dank je. Op rond 3A wacht het op een talies naar Amsterdam. Heeft u het goede nieuws al gelezen, meneer? Ik heb het nieuws al gelezen, ja. Of het goed is, weet ik nog niet. Nee, waarom niet? Nou, die moet je nog afwachten bij de NS. Ik had het beter gevonden als uh, de concessie aan een andere maatschappij gegeven hadden. Hebt u u meer... heeft geen vertrouwen meer in de NS, na het, wat men noemt Vira de Bakel? Ik uh, heb al heel lang geen echt groot vertrouwen in de NS. En uh, na dit Vira de Bakel helemaal niet, nee. Heeft u er veel last van? Reist u vaak met andere woorden? Ik reis uh, elke dag met de trein in Nederland en uh, heel regelmatig naar Brussel. En, uh, ik ben blij dat de Thalys rijdt, want die rijdt tenminste min of meer op tijd. En, uh, dat moet je maar afwachten bij de NS. Je hoort wel vaak mensen zeggen dat de Thalys zo duur is en dat je het allemaal moet reserveren van tevoren. Is dat voor u een probleem? Dat is inderdaad een nadeel, maar als je op tijd in Brussel moet zijn, uh, weegt dat op tegen dit uh, nadeel. U maakt veel frustraties mee, uh, zo hoor ik, toch kijkt u er vrolijk bij. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Het weekend is begonnen en mijn werkweek is voorbij, dus uh, waarom zou ik slecht gehumeurd zijn? Ja, daar kon ik natuurlijk uh, niks tegen inbrengen, Tim. <laughs> zo is dat, een beetje goed nieuws op je vrijdagmiddag. Ben je met de auto of met de trein gekomen, Marcel? Ik heb voor de auto gekozen, toch maar voor de zekerheid. Dan wens ik een goede terugreis. Dan gaan we even kijken bij wijnlands bij de AWB... waar Marcel misschien op gaat stuiten als hij weer op het Nederlands grondgebied is. Ja, we hadden inderdaad wat problemen bij Antwerpen vanmiddag op de weg. En dat merken we nu nog steeds op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Want nou, die route moet je in ieder geval niet nemen. Het staat tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom, Zuid, 8 kilometer file. Het heeft te maken met een ongeluk op de E19 bij Sint-Jobben het Goor. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, was een ongeluk bij Bresand Dijk bij het tankstation. De weg is dicht, het verkeer wordt daar langs geleid via dat tankstation. En nog problemen op de A59 van Den Bos naar Os. Daar staat na een ongeluk tussen Kruisstraat en Knoopend Paalgraven 13 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 -journaal. De VNG, de Vereniging van Gemeenten in Nederland... is teleurgesteld in staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Ze vinden dat hij te streng is geweest... in het beoordelen van aanvragen voor de kinderpardonregeling. Staatssecretaris Teven maakte vandaag bekend... dat hij 620 kinderen een verblijfsvergunning heeft gegeven... op basis van de kinderpardonregeling. Jos Wiene, goedenavond. Goedenavond. Burgemeester van Katwijk. En u spreekt namens de VNG over asielzaken. Waar zit de vrevel? Wij hebben in de tijd toen de regeling werd gemaakt... gezegd dat er een uh, merkwaardig punt in zat... Um... Er zijn een aantal criteria waar kinderen aan zouden moeten voldoen. En één daarvan is dat ze onder rijkstoezicht hebben gestaan in de periode dat ze hier waren. Nou zijn er kinderen die uh, onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan. Dus bij gemeenten zijn opgevangen in een bepaalde periode. En die waren dus niet meegenomen in de regeling. Wij hebben daar aandacht voor gevraagd. De staatssecretaris wilde dat niet veranderen. Die zei ik hou het zoals het is. Maar uh, meld nou de gevallen uh, die zich bij jullie voordoen. En waar dat een probleem is. Bij mij, dan kan ik daar nog een keer apart naar kijken. Dat heeft hij ook gedaan. Wij hebben veertig uh, gevallen bij hem aangemeld. Uh, in een paar gevallen heeft hij gezegd: Nou ja, daar zie ik een samenloop van omstandigheden. Die mensen geef ik alsnog een vergunning. Maar in het merendeel van de gevallen heeft hij gezegd: Van ja, ze voldoen wel aan alle eisen, maar niet aan uh, de eis van Rijkstoezicht. En dus laat ik ze niet toe. Nou, Terwijl een term die vaak gebruikt werd, waar het kinderpardonregeling betreft, ruimhartig was. Ja, nou dat is ook een beetje ons punt. Uh, het aantal. Uh, kinderen waar het om gaat, is beperkt. Uh, dus het is, het is niet zo dat we nou gezegd hebben van, joh, het gaat om een enorme aantal. Het gaat om een beperkt aantal. Het gaat puur om dat criterium van uh, zij werden wel opgevangen uh, bij gemeenten. Uh, gemeenten hebben daar ook uh, toezicht op gehouden. Uh, maar alleen op grond van het feit dat het bij een gemeente was en niet bij het Rijk is er gezegd van, nou, we nemen ze niet mee. En wij vinden dat teleurstellend. We hadden gezegd van, het zijn er niet zoveel. Uh, neem ze nou mee. Wees daar ruimhartig in. En dat is uh, helaas uh, maar in een zeer beperkt aantal gevallen gebeurd afspraken dan niet hard genoeg? Nou, ik moet zeggen, de staatssecretaris heeft uh, gezegd tegen ons... ik ben niet bereid om de regeling te veranderen. Dus dat uh -huh. wisten wij, maar wij hoopten dat... Ja, dat het is aankomt... helder. Maar wat voor afspraken maken we dan met de staatssecretaris? Nou ja, de afspraak die wij maakten was van... hij kijkt nog een keer apart naar de gevallen die we aan hem voorleggen. En dat heeft in een beperkt aantal gevallen geleid tot een wijziging van het standpunt. Maar in het merendeel van de gevallen niet. En dat vinden we teleurstellend. Wat kunt u daar te, de, nog tegen doen? Nou, op zich kunnen wij er niets tegen doen. De beslissing is bij de staatssecretaris, maar hij moet zich wel verantwoorden aan de Tweede Kamer. En die kan er nog eens kritisch over vragen van waarom bent u daar niet wat ruimhartiger in geweest? En dus dat is uw taak nu? U gaat de Tweede Kamer gaan? Ja, de staatssecretaris heeft de Kamer een brief geschreven waarin die meldt wat de voortgang is, hoe het loopt. En daarin heeft hij ook op dit punt het een en ander geschreven. En uh, ja, dan is het aan de Kamer om... Uh, daar de staatssecretaris eventueel uh, naar te vragen en hem uh, wellicht toch uh, uh, nader aan de tand te voelen van had dat niet ruimhartiger gekund. Want hij heeft in de Kamer afgesproken dat hij daar ruimhartig mee om wilde gaan. En slot over hoeveel kinderen hebben we het nu? Um, van de veertig gevallen die wij hebben aangedragen is er in zeven gevallen gezegd van nou de, die mogen toch blijven. Um, in een aantal gevallen wordt het nog bekeken en in het uh, overgrote deel is er gezegd van uh, nee die uh, moeten weg. Wordt vermoedelijk vervolgd in de Tweede Kamer. Burgemeester van Katwijk namens de VNG Jos Wienen. Dank u wel. 2,5 jaar lang ruzie de Veiligheidsraad over Syrië, maar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn eruit. Komende nacht zullen ze akkoord gaan met een resolutie waarin Syrië wordt gedwongen om al zijn chemische wapens te vernietigen. Het OPCW is verantwoordelijk voor de vernietiging van die wapens. Het hoofdkwartier staat in Den Haag. En Lex Runnerkamp, je bent onderweg daar naartoe, want daar gaat vanavond wat gebeuren. Wat? Nou ja, ze gaan vanavond kijken of ze in staat zijn om uh, een plan te maken. Er zijn 41 landen die daar als een soort uitvoerend uh, uitvoerende raad van dat uh, uh, verbod op chemische wapens de organisatie, of ze kunnen doen, of ze in staat zijn om op veilige manier naar Syrië te gaan, of ze de spullen hebben, of ze genoeg budget hebben, of ze die opdracht van de veiligheidsraad aan kunnen om uh, de chemische wapens in Syrië te ontmantelen en uh, te vernietigen. Maar de OPCW is toch wel de aangewezen instantie om dat te doen? Dus het is voor hen van een kwestie om dat op papier te zetten... en dat dan toe te voegen aan de VN-resolutie? Nou ja, wel zo te doen. <laughs> Doorgaans hebben ze wel een paar jaar de tijd nodig... Om, om bij een land dat zichzelf heeft aangemeld... de chemische wapens uiteindelijk tot vernietiging te brengen. Er uh, gaan jaren overheen, dus de spoedklus die nu... ...van ze verlangd wordt is wel van een, uh, van een buitengewone uh, grote orde. Maar goed, ik neem aan, omdat de hele wereld meekijkt... En, en, ...en de veiligheidsraaders die daar vanavond laat een formeel besluit overneemt... ...dat ze zeker zullen kunnen gaan. Maar het interessante is wel, wie bepaalt nou eigenlijk... ...of het, de, de, het regime van president Assad... Uh, volledig meewerkt. Hè? Want dat wordt van hem geëist om volledig uh, mee te werken. Wat als hij daar niet aan voldoet. Uh, uiteindelijk zullen de, deze mannen hier van het uh, OPCW moeten gaan aangeven of er wel of niet volledig wordt meegewerkt. En dat begint eigenlijk al. ...op dit moment, terwijl ze nu gaan vergaderen hier in Den Haag... ...want daar ligt een papier op tafel... Uh, de, de, ...de opzomming van Syrië... ...wat zij aan chemische wapens heeft... Wij weten bij God niet met z'n allen nog... ...hoeveel uh, Syrië heeft aangemeld... ...we weten van algemeen... ...deskundigen gaan er allemaal vanuit... ...dat Syrië duizend ton aan chemische wapens heeft... We weten nog helemaal niet wat Syrië heeft aangemeld. Misschien hebben ze maar 500 aangemeld. En dan zal je vanaf vandaag meteen de discussie krijgen... dat het regime van Assad er niet volledig aan meewerkt. Dus het wordt heel belangrijk om te kijken in de loop van de avond... Uh, ja, hoeveel chemische wapens heeft Syrië überhaupt... Aangemeld. En uh, weet jij uit ervaring, uh, Lex, hoe de situatie in Syrië is op veel plekken... dat je misschien ergens chemische wapens uh, kunt opbergen... maar als je die moet gaan ontmantelen, vernietigen, verplaatsen... is op zich al een groot probleem. Gaat het uh, OPCW daar vanavond ook al duidelijkheid over verschaffen... op welke manier ze dat gaan doen? Nou, ik denk niet voor de buitenwereld. Ik denk dat ze natuurlijk allemaal dat ze zijn al, al dagen bezig... wel al weken zelfs intern om plannen te maken van... kunnen we dit aan en hoe moeten we dit doen? Vandaag zijn formeel die 41 mannen die er namens allerlei landen over gaan... die de besluit moeten nemen bijeen om de, ja, het werk van de technische commissie... van de OPCW goed te, te keuren. Uh, het lijkt mij een ontzettend moeilijke klus om, om, dit, om, deze, om die korte termijn die nu gesteld wordt. En ze willen eigenlijk komende dinsdag al die kant op om te gaan beginnen... Met het in kaart brengen van al de wapens en het bezoeken van die locaties. Ja, de vraagstukken van veiligheid. En hebben ze genoeg budget? En hebben ze spullen bij zich? Dat, dat zal de komende dagen aan de orde komen. Maar uiteindelijk ja, zal die vraag, als Assad blijkt dat hij niet zou meewerken. Uh, ja, wat kan de, de, of de, de veiligheid dan doen? Het is nu al duidelijk dat er dan in ieder geval weer een nieuwe, uh, nieuwe resolutie van de veiligheid moet komen. Voordat de internationale gemeenschap de stok heeft om mee te slaan. En die Veiligheidsraad die komt vanavond bijeen. Zojuist het bericht van de persbureaus is dat om acht uur plaatselijke tijd in New York... de Veiligheidsraad met alle vijftien leden bijeen gaat komen. We weten dat de vijf permanente leden uh, die resolutie zullen steunen. We gaan kijken naar de bewoordingen en ook naar de tekst... die vanuit dat instituut in Den Haag zal worden toegevoegd... om het chemisch arsenaal van Syrië te ontmantelen en te vernietigen. Wordt vervolgd ongetwijfeld morgenochtend in het NRS Radio 1-journaal. Brengt ons bij het eind van dit... Radio 1 journaal. Ik wens u een prettige avond. Riesert Lamp, goedenavond. Ja, goedenavond. Avondspits. WNL ja. vanavond. Wat ga je doen? Nou, ik heb natuurlijk meegekeken, zoals velen, hier naar de algemene beschouwing de afgelopen dagen. En ik heb eigenlijk zoiets. ik heb nog wel vertrouwen in dit kabinet. Maar ik ben vooral nieuwsgierig of de luisteraars daar ook zo over denken. Volgende week komen de fractievoorzitters uh, met Rutte bijeen. Eerst oriënteren dan eens kijken hoe ver ze kunnen komen. Uh, Wilders heeft inmiddels laten weten dat hij niet naar de guldenzaal uh, hoeft te komen. Dat vindt hij niet zo nodig. Maar de anderen wel. Dus mijn stelling vanavond is in avondspits. Ik heb nog steeds vertrouwen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 Dit is radio 1, het NOS-journaal. 6500 mensen zijn op dit moment in het buitenland op vakantie via de failliete reisorganisatie OOAT. 2700 van hen zitten in Turkije, zo hebben de curatoren bekendgemaakt. Veel reizigers melden problemen met de hotels waar ze verblijven. Die willen dat ze contant betalen voor hun verblijf. Owat en de Stichting Garantiefonds Reisgelden zeggen dat de mensen dat beter niet kunnen doen. Maar sommige hotelhouders eisen dat hun gasten betalen, anders moeten ze meteen weg.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 Marco vroeg. Ja, er is geen bewolking meer aanwezig. Uh, misschien wat sluierwolken in het zuiden, oké. Okay. Maar daar scheen de zon vandaag al flink doorheen. En daar hebben we vannacht ook eigenlijk geen last van. Het wordt ook koud vannacht. 3 graden in het noordoosten van het land, 7 in het zuidwesten. En vooral in het noordoosten zou een enkel laag mistbankje kunnen ontstaan. Laag, nou groter dan anderhalve meter hoog wordt die waarschijnlijk niet. En morgenochtend is die snel verdwenen. Dan schijnt de zon volop. Temperaturen lopen op naar 16 tot 18 graden. Opnieuw wat sluierwolken, met name in het zuiden van het land. Maar het blijft niet heel veel droog. Er staat wel eens stevige wind uit het oosten waait het matig kracht 4 en die wind maakt het voor het gevoel net iets minder warm. Zondag en maandag weinig verandering, veel zon, temperaturen zijn vergelijkbaar en het blijft ook flink waaien. Vanaf dinsdag komt er iets meer bewolking, maar vooralsnog blijft het gewoon droog. ANEB ah, Verkeersinformatie. De meeste files in de Randstad lossen nu snel op, maar we zijn ook niet van de files af en dat heeft vooral te maken met een serie aanrijdingen vooral buiten de Randstad. Dit zijn de meest opvallende files. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom... tussen de Belgische grens en Hogerheide 7 kilometer. Dat had te maken met uh, omrijders voor problemen op de E19... bij Sint-Job en het Goor, maar die zijn inmiddels verleden tijd. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... is een ongeluk gebeurd nabij Bresan Dijk. Er staat 4 kilometer file. Het verkeer wordt er langsgeleid via het tankstation. Op de A12 naar Duitsland is het nog altijd erg druk. Bij Duiven 5 kilometer fieden. Bij Breda zijn problemen ten zuiden van de stad. Op de A27 voorknopend Sint-Annabos 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Gilze en Ulvenhout 10 kilometer. De rechte Rijnstrook is dicht. En er waren vanmiddag problemen op de A50 van uh, um, Os naar Arnhem. Dat was een aanrijding bij uh, Ravenstein. De weg is vrij, maar we zien nog wel een lange file daardoor op de A59 vanuit Den Bosch. Voorknopend Paalgraven, 12 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Richard Lomb. Ik heb nog steeds vertrouwen in dit kabinet. Voordat het echt weekend is, eerst nog even een half uurtje stemmingmakerij van Omroep WNL. Bel WNL 0800 1121. Het is dus geven en nemen, duwen en trekken... tijdens de algemene politieke beschouwingen. Rutte gewapend met de polderakkoorden in zijn achterzak... moest de politieke lijnen voor het komende jaar aan de Kamer verantwoorden. En dat deed hij met succes. Zes miljard moet er worden bezuinigd. En dat niet iedereen daar gelukkig van wordt, dat is een feit. Pechtold gaf Rutte de keuze. Kies tussen polder of politiek. Maar Rutte kan niet kiezen. Zonder de een bestaat de ander niet. Beide partijen moeten water bij de wijn doen... en Rutte moet tussen beiden Oud-Hollands polderen. Tijdens de uiteenzetting van de begroting van komend jaar... werd Rutte regelmatig onderbroken door Simon Buma en Alexander Pechtold. Op de momenten dat hij in een hoekje werd gedreven... laveerde de debatkoning Rutte zich daar handig uit. Vasthoudend aan zijn kernboodschap, bezuinigen moet. Maar als u, de oppositie, met een beter voorstel komt... dan willen wij als kabinet daar zeker over praten. Het is verdiend dat Rutte voor de derde maal is uitgeroepen... tot beste debater. Ik denk dat Rutte weer geslaagd is voor zijn mondelingen-examen. Hij heeft deuren geopend voor de oppositie... en zal ook nog een keer met de polder om tafel gaan zitten. Niets is heilig en over alles valt te praten. Rutte was en is zoals we hem kennen. Vriendelijk en meegaand, begrip tonen voor allen. En dat is precies wat we nodig hebben. En daarom, ik heb nog steeds vertrouwen in dit kabinet. Bel WNO, 0800 1121. En de vraag is natuurlijk, denkt u daar ook zo over? Laat het mij weten via Twitter door de hashtag eens of de hashtag oneens te gebruiken. Of bel het telefoonnummer 0800-1121. Laten we maar eens even beginnen bij de heer Van der Klei. Goedenavond, welkom in de uitzending. Bent u het ermee eens of zegt u nou, nee, eigenlijk helemaal niet? Nou, ik, ik ben het ermee oneens. Meneer. Waarom? Waarom? Kijk eens, hier, hier in Nederland gaat het ook heel slecht. Ja. He? En ze gaan weer vrachten met geld. Want Griekenland vraagt ook weer geld. En Nederland maar meebetalen. Dus u zegt ze doen het eigenlijk niet zo goed de afgelopen jaren. Nee, ze, ze doen het zeker niet zo goed, meneer. Nee, ik, ik denk dat u medestanders hebt die straks ook naar de uitzending gaan bellen. Ik ga nu eens even kijken naar de heer Van Rest. Bent u het ermee eens of niet? Ik ben er volledig mee. Ja. En ik heb al ja. vaker gezegd: ze dus zullen het uitzitten tot het eind. Want het zijn twee vijanden die elkaar boven water houden. Hè, met stemmen. En, maar mm -hmm. ik mag ik het eens symbolisch zeggen? Ja. In de kamer zitten heel veel plofkippen. Kakelen, kakelen, kakelen. Ja. Dat doet een kip die denkt dat hij een eind kan leggen. Maar plofkippen kunnen geen eind leggen. Want ze hebben veel te veel opvoer gehad. Ze staan zwak op hun poten. En weten wie dat zegt? De oude soepkik van Carlukta. Uh, <laughs> maar daar kan je al, nog, altijd nog soep van trekken. Ik weet ook dat ik geen macht heb. Maar je kan er altijd nog een krachtige soep van trekken. Ja, nou, Dat zijn in ieder geval mooie levenswijsheden waar we ons voordeel uh, mee kunnen doen. Ondertussen kunt u ook uh, twitteren uh, met de hashtag eens of oneens. Of bellen op 0800-111. 2. 1, dat is het nummer. Voor, zo direct gaan we even naar uh, Robin uh, Linschoten. Maar eerst wil ik eens even peilen bij Ralf uh, Margadant. Uh, hoe het ervoor staat. Uh, Ralf, goedenavond. Mee eens of niet? Ja, goedenavond. Ja, ik, ik vond het een heel leuk verhaal van die, van die tweede meneer. Die, uh, die bracht het inderdaad heel leuk maar. Nee, ik heb van Metafaan ook niet zoveel vertrouwen gehad, want uh, dit is natuurlijk geen combinatie. Maar het punt is alleen, wat was wel een combinatie geweest? En, en, en, en ik zeg al, ik heb ook niet zo gek veel vertrouwen in de kiezer meer gekregen. Dat is een, een andere zaak natuurlijk. Wat, wat, Leg dat wat... eens uit. Nou, uh, wat gaan we straks... Uh, op? Als er Stel dat er verkiezingen zouden komen, ja. wat ik overigens niet geloof, hoor, dan, dan, nou, dan gaan we een kleine verschuiving zien. Ja, en dan krijg je hetzelfde. Ik wil, dus ik, Dan kom ik tot mijn punt. Ik, uh, ik zou pleiten in deze moeilijke omstandigheden voor een extra parlementair kabinet, oftewel een zakenkabinet. Ja. En dan krijg je deskundigen dus, dus en ik denk dat deskundigen een klein beetje daar, daar kan ik vertrouwen in hebben. Maar wat, wat er nu zit, dat noem ik niet deskundig. Ja, u zegt eigenlijk van het is leuk allemaal. Ze, ze kennen het politieke spel prima, maar we kunnen ja, hier geen goede prima. resultaten van verwachten. Nee ik, nee, ik vind dit inderdaad een, een komisch duo dat van, van, van Rutten en, uh, en, en, en Samson. Dat is inderdaad een, een activist en een, uh, ja, een, een, een, een verkoper, een handige verkoper. Ik kan het niet anders betitelen dan dat samen. En dat houdt elkaar boven water, zei die vorige meer. Dat vond ik een mooie opmerking, want dat, dat doen ze nu. Maar iets anders is er bijna niet... Ik bedoel, het CDA, dat, dat, dat had het beleid voort kunnen zetten. Ja. Maar dat, dat, daar lieten de kiezers het van afweten. Nu zie je dus eigenlijk dat wat er gaat gebeuren. Dat CDA met D, ja, D66, mm -hmm. dat is eigenlijk ook zo. Die hadden die in wezen proberen die nu het beleid van de PvdA wat terug te dringen. Hè? Want dat is duidelijk dat, dat ze die kant op gaan. Maar dan denk ik, ja, daar hebben ze ook niet genoeg stemmen voor. En ja, ik, wat die mensen ook, denk ik denk dat zijn geen... Die, die, die, die publiek trekken, dat, dat, dat doe je het niet mee. Dus je, je, je moet gewoon mensen hebben die, die, die een beetje ruggengraat hebben ook en, en, en een beetje charisma. En die heb je niet. Ik noem er eens één die mm -hmm. dat heeft momenteel. Ja. Nee, ik, ik denk inderdaad dat u een heel ente hiermee kunt komen. Hartelijk dank. Ik wil eens even gaan informeren bij een, een kroonlid van de SER, oud-politicus van de VVD bovendien. Uh, Robin Linschot. Goedenavond en welkom in de uitzending. Um, hoe sta je er tegenover? Uh, heeft Rutte het goed gedaan zo so ver? Of. Zijn er wat kleine scheurtjes? Nee, goed, even gisteren dat debat ook had gedaan. Uh, gegeven de marges die er waren... en gegeven de mogelijkheden die politiek waren. Uh, ik denk dat Mark Rutte uh, als minister-president... Uh, by far de moeilijkste baan als minister-president heeft... van uh, de afgelopen 20-30 jaar. Omdat we natuurlijk met een uh, hele ingewikkelde uitslag... van de vorige verkiezingen zitten. Eigenlijk mm -hmm. maar één kabinet mogelijk... van twee partijen die elkaar tijdens de verkiezingscampagne... Uh, nou, nog net niet verbleven en dood uh, bestreden, maar in ieder geval ideologisch heel ver van elkaar afstaan. En ja. uh, ook de onmogelijkheid om andere meerderheden te creëren. Ik vind eerlijk gezegd uh, dat Partij van de Arbeid en VVD uh, terecht met elkaar hebben geconcludeerd, ondanks die enorme verschillen die er zijn. er is nu wel op onze verantwoordelijkheid om een regering te vormen. Want uh, het land zal nu helemaal geregeerd moeten worden. Ja. Uh, hebt u de, de beschouwingen gisteren en eergisteren wat mee kunnen kijken? En wat, wat vond u sterk in het optreden van Mark Rutte? Ik vond hem inhoudelijk sterk. Ik vond zijn performance sterk. Wat minder sterk was, dat waren de mogelijkheden, de instrumenten die hij tot zijn beschikking had... om daar ter plekke tot zaken te komen. Ja. Als je kijkt naar de oppositie, allemaal prachtige talen. Maar er is ook niet één volg bij de oppositie. Het is niet zo dat er uh, eenhoudigheid is en eensgezindheid is tussen die oppositiepartijen. Uh, dus dat wil zeggen dat je op verschillende dossiers uh, ja, wat lastig moet laveren. En moet kijken hoe je uitgaande van de regeringsvoorstellen die er liggen... al niet met, meerdere, met, met wisselende meerderheden van uh, de boel ook in het straatblad kunt krijgen. Dus ook de eerste kamer ervan kunt overtuigen dat... Uh, uh, wetsontwerpen moeten worden aangenomen. Ja, en dan zei Alexander Pechtel dat Rutte zou moeten kiezen tussen polder en politiek. Is dat wel zo reëel? Nou, dat is de vraag of het daar uh, gelijk in heeft. Uh, ik hoor tot uh, de school die vindt dat uiteindelijk de politiek de maat heeft. En zeker als het gaat om wetgeving. Uh, maar dat is geen enkele reden om ervan uh, uit te gaan dat je met die pollen maar helemaal geen, geen, uh, geen rekening houdt. Het is natuurlijk wel buitengewoon handig als ook maatschappelijke organisaties, de werkgeversorganisaties in dit land, de vakbeweging uh, op belangrijke dossiers uh, kabinetsbeleid te ondersteunen. Dus dat je probeert om beide werelden met elkaar te verenigen, uh, dat is de koers die het kabinet gekozen heeft, mm -hmm. uh, vind ik uh, zeker in de huidige omstandigheden uh, een buitengewoon verstandige. Ja, nou is het voorstel van de premier om volgende week gesprekken te organiseren... in de Guldenzaal bij het ministerie van Financiën. Uh, fractieleiders dus, uh, voorzitters, allemaal bij elkaar. Wat vindt u van zo'n aanpak? Nou ja, dat is het proberen waard. Uh, ik denk dat zowel de beide coalitiepartijen... als de, zeg maar, constructieve oppositiepartijen... Uh, er met elkaar uh, eruit zullen moeten komen... Uh -huh. uh, het is voor niemand een begaanbare weg om zometeen uh, een complete chaos te creëren. door alle voorstellen die er liggen maar te laten snuiven in de Eerste Kamer. Hoe stelt het zich voor dat de begrotingen verworpen worden? Dat het belastingplan niet doorgaat? Uh, dat zou voor Nederland dramatisch zijn. En uh, ik denk ook dat de politiek uh, daar buitengewoon hard op zal worden afgerekend. Uh, door de kiezers uh, als ze een dergelijk uh, ongeluk zouden laten gebeuren. Ja, ik heb nog steeds uh, vertrouwen in het uh, optreden van Rutte. U? Absoluut. Oké, okay, nou dan uh, zullen we ons daar uh, naar proberen te schikken. We zullen zien hoe het zich uh, gaat afspelen de komende week. Hartelijk dank. Ondertussen kunt u doorbellen, bent u het met mij eens of niet. Ik zeg dus, ik heb nog steeds vertrouwen in dit kabinet. En u belt 0800 1121. Dus 0800 1121 of via internet eh, met de hashtags eens dan wel oneens. Ik zie bijvoorbeeld een Wouter die zegt ik ben het oneens. Want eh, de vijf partijen die we eerder in de uitzending al even noemen... zijn eigenlijk marionetten van Brussel die hun zakken moeten vullen... en baantjesjagers zijn. En Rutte is eigenlijk een, een misleidende aanfluiting gebleken. Ongeveer de woorden die we ook uit de hoek van Geert Wilders eh, hebben gehoord. Uh, Geert Gering zegt... Uh, ik heb überhaupt mijn geloof in de politiek verloren. Wat een enorm gepruts en ego-bashing. Hij is er dus duidelijk niet mee eens. En Ton zegt, ja, de vraag moet eigenlijk zijn... hebt u vertrouwen in Brussel? Beleid is veel te veel gericht op Brussel. Dat is inderdaad de lijn waar het kabinet voor gekozen heeft. En dat zien we in alle beslissingen terug op dit moment. Telefoonnummer is 0800-1121. Ik ga ondertussen naar Hein Groen. Een hele goedenavond avond, Heijn. Beter mee eens of niet? Ik denk dat we op dit beleid naar de ondergang gaan. Maar de geboorte was al fout. Mm -hmm. Ja, toen het allemaal zo snel ineens rond was. En dat het allemaal weer uh, geplakt moest worden met bijvoorbeeld uh, de zorg. De Kamerleden zijn totaal de fout ingegaan. En vooral meneer Pecholt. Die beweerde dat de koningin onbetrouwbaar was. En dat de koningin geen informateur of een formateur mocht aanwijzen. Dus toen kwamen de twee jojo's eentje heet Henk Kamp en de andere Wouter Bosch. Wouter, je namen een kwartetspelletje mee. En dat <lacht> hebben ze nog wereldkundig gemaakt ook, de domme figuren. En toen werd er in de steltreinvaart een kabinet. Maar als er een paar verstandige mensen als formateur waren opgetreden... Ja. hadden ze direct kunnen zeggen... jongens, jullie krijgen grote problemen met de Eerste Kamer. En dit hele toneelstuk wat ik gezien heb, dat nou de oppositie... Het land gaat regeren. Wat ben je dan als kiezer nog waard? Niks. Totaal mm -hmm. niks. En uh, Ziet u dat kabinet nou nog lang zitten? Deze, deze, dit kabinet is de ondergang tegemoet. Nou, Oké, okay, nou. Omdat ze zich oriënteren op Brussel. Want Brussel is onze ondergang. Ja, dat, uh, dat nee. hoor ik vrij duidelijk, Meneer Hartman, uh, wat, wat denkt u dat Rutte het beste zou kunnen gaan doen? Hofman. Ja, goedenavond. Excuus hey, voor de ja, dat diepfout is... hier. Ja, ja, het is Hofman. Vriendelijk, goedenavond. Goedendag. Wat denkt u dat ah, Rut okay. het beste kan gaan doen? Nou, uh, die vorige spreken die ja gelijk. <laughs> dat idee had ik al, ja. Want, oh, uh, oh... ja oh, dat wist u al. <laughs> en dan heb ik nog helemaal niks gezegd. Nee, maar, maar, uh, maar wat, wat, uh, wat okay. ziet u dan voor zich? Uh, ja, wij moeten uh, als Nederland uh, weer gaan stemmen. Leg uit. Monsieur uh, uh, minister-president, ja, die is voor de rest van zijn leven. Vanmiddag was trouwens ook op radio 1 was iets. Kon er ook niet in komen, uh, ertussendoor komen. Maar iedereen die, die ziet hier daar komen. Wij moeten als burger, ja, moeten wij uh, nu uh, um, uh, allemaal de portemonnee rekken. En dat gaat, daar is helemaal verkeerd waar hij mee bezig is. Maar die monsieur uh, Rutte, ja. de, de, de president, yeah, minister-president, heeft uh, voor de rest van zijn leven, en dat wil ik wel even uitspreken, die, die is klaar met voor zijn financiën. Hij kan naar Spanje gaan, hij kan een olifant kopen en uh, wegwezen. Ja, nee, ik snap u. Dus eigenlijk is uw advies zo'n beetje van... Uh, ga maar lekker uh, met vakantie of iets dergelijks, uh, Rutte Ja, ik kan me daar niet mee neerleggen. Ik heb nog steeds vertrouwen in dit kabinet. Is dat terecht of niet, laat u het weten op telefoonnummer 0800-1121. Martijn van der Kooi, jij bent Binnenhof-watcher, als ik ja, je zo ja, mag ja, noemen deze dag. Uh, ben jij het met mij eens? Uh, ik zeg dus, uh, ik heb vertrouwen in dit kabinet. Nog ja, steeds. Nou. Ik kijk als uh, politiek analist naar uh, het vertrouwen van kiezers... het ja. vertrouwen van uh, partijleden en het vertrouwen in de politiek. Nou, als je naar die drie dingen kijkt... vertrouwen van kiezers nou, is echt heel marginaal... kan uh -huh. altijd terugkomen, geef ik, geef ik het meteen toe. Maar is dat Partij niet impliciet omdat ze aan het regeren zijn? Nou, dat is niet altijd zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat er hele harde maatregelen worden genomen. En dan zeggen kiezers, dat vinden we niet leuk. Dus, dus dat, dat snap ik nog wel. Die partijleden, daar begint het al tricky te worden. Want binnen de VVD is er echt heel grote ontevredenheid over allerlei maatregelen. Zoals bijvoorbeeld de lastenverzwaringen. Maar als je naar de Senaat kijkt, en daar wordt het echt gewoon heel erg moeilijk... Dat is jong leren met enorm veel ballen in de lucht. Ja. En die ballen die uh, Rutte dus, dat was ontzettend knap, geef ik meteen toe. Hè, dat hij dat al die ballen kwamen op hem af en hij hield ze allemaal in de lucht. En hij kon iedereen tevreden houden. Tenminste tevreden. Uh, men wilde toezeggingen, nou, dat deed hij niet. En daardoor kwam hij ongeschonden door het, uh, door het debat. En wat je dus gaat zien, is dat de komende twee weken in die onderhandelingen die uh, plaats gaan vinden, dat er onmogelijke uh, zaken verenigd moeten worden. Want stel nou dat ze eruit komen... Hè, in de politiek. Ja. Dan moet er iets gaan gebeuren... in de richting van het opbreken van het sociaal akkoord. Nou, de sociale partners... die hebben al gezegd... voor ons is het onbespreekbaar... dat bijvoorbeeld de flexibilisering... van de arbeidsmarkt eerder wordt ingevoerd. Versoepeling van het ontslagrecht sneller gaat. Nou, dat zijn precies de dingen... die D66 en het CDA belangrijk vinden. Ja. Nog een voorbeeld. Het laatste voorbeeld. Stel dat er uh, niet uh, zoveel bezuinigd gaat worden als er nu wordt voorgesteld... en dat we allemaal wat, uh, wat meer overhouden volgend jaar. Dan heb je dus enorme gaten op de begroting. Vindt Brussel niet leuk? Moet je misschien ergens anders vandaan halen? Wordt de P PvdA weer heel boos? Want ja, als je het ergens vandaan moet halen, moet het van zorg of, of, of van, uh, uh, van, van sociale zekerheid. Dat zijn de grootste uitga ja. uitgaven in Nederland. Dus het is een hele moeilijke puzzel waar ik... Echt, uh, nou ja, misschien, uh, misschien komen ze eruit. Ik zou het ontzettend knap vinden als dat gebeurt. Maar mijn vertrouwen is op dit punt niet heel hoog. Is dit niet eigenlijk gewoon het spel van Mark Rutte? Juist door uh, gisteren aan te geven... Tuurlijk, mensen, we kunnen over over spreken... maar uiteindelijk gaan we niks veranderen. En daar hebben we de komende twee weken voor... om iedereen te masseren en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ja, het is wel zo dat als iemand dit goed kan, dan is het Mark Rutte. Want ik bedoel, masseren, uh, praten, uh, mensen tevreden stellen... Uh, dat is zijn spel... Alleen, uh, het was al heel moeilijk met een gedoogpartner partner die PVV heette. Daar kwam een gedoogpartner partner bij, die heette SGP. Dat ja. was ook alweer dat je dacht van, hmm, hoe gaat dit? Dat ging dus niet goed op een gegeven moment. Nee. En nu heb je dus de situatie dat je D66 en GroenLinks tevreden moet stellen... of het CDA die echt hele zware eisen stelt. En dan nog kan het zijn, als je een akkoord hebt bereikt dat die partijen je tijdens de rit... toch laten vallen. Want die hebben geen enkele uh, verplichting... om uh, met alle wetsvoorstellen mee te stellen. Ik bedoel, uh, mee te stemmen. Dat, uh, uh, ze, ze zitten niet in het kabinet. Ze leveren geen ministers. Dus ze kunnen op een gegeven moment gewoon besluiten. Nee, we doen het toch niet. En dan is het over. Dus... Uh, it, it is een, uh, ja, ik, ik zeg, het is jong leren met te veel ballen in de lucht. En ik, ik denk dat het niet gaat lukken. Ik ben daar vrij uh, somber over. Ja, ik had het net al eventjes uh, over bij Robin Linschoten. Maar aan jou ook de vraag. Die, die keuze die Pechtold voorlegde aan Mark Rutte. Polder ja. of politiek. Dat is toch ja. onzin? Nou ja, het is vanuit Pechtold gezien een hele logische keuze. Want hij zegt natuurlijk, kies voor de politiek. Want die polder, daar hebben wij als D66 niks mee. Ja. Maar uh, het is ook wel een hele... Uh, slimme vraag, want Rutte kan daar natuurlijk niet op antwoorden. Want als hij zegt, ik kies voor de polder... dan verliest hij dus meteen D66 uh, en ook uh, het CDA... want die, die willen die, die afspraken openbreken. Als hij zegt, ik kies voor de politiek... dan verliest hij die sociale partners en uh, dat wil hij ook niet. Dus dat geeft ook heel goed weer hoe moeilijk deze situatie is. Hij moet iedereen te vriend houden, letterlijk. Letterlijk iedereen. Het wordt een mooi spel, he, de komende weken nou, in ieder geval. Het wordt waanzinnig ingewikkeld en interessant ja, om te volgen. Ah, ah, voor jou inderdaad, goed om te volgen. En mocht er aanleiding voor zijn, dan zullen we je de komende weken zeker nog eens eventjes erbij trekken. Hartelijk dank uh, voor al jouw uh, uh, inzichten die je hebt uh, gedeeld met ons. En ik ga naar de heer Van der want u hangt al zo lang aan de telefoon. Excuses daarvoor, maar ja, het is druk op 0800-1121. Oh, wat vindt nou, u ervan? Ik vind het fantastisch wat de mensen allemaal zeggen. Maar het is een oud Chinees spreekwoord. Het is. En weet je wat dat betekent? Ik ben heel nieuwsgierig. Als er helemaal niets meer te redden valt, kun je altijd nog lachen. Ja, dat is dat wel maar... waar. Maar dat, dat geeft ook... ook wel de tragiek aan, hè? Dat geeft de tragiek... de tragiek aan van meneer Rutte. Dus ieder moment als er een tragiek is. dan draait hij er rond, kijkt op zijn en gaat twitteren. En zijn ministers achter hem die zitten ook allemaal te lachen. Het is een heel tragisch gezicht zoals ze daar in de kamer zitten. Ze elkaar allemaal een beetje, ja, ik weet het niet. Dat is, ja. Als je dat beeldje ziet, dat is net de nachtwacht. Mm -hmm. Is het praatis, niet zo dat zij praatis, gewoon aan het werk zijn zoals andere mensen op kantoor aan het werk zijn? Ja, en weet je wat, is? meneer Rutte, meneer Ru ja, dat, dat zou je zeggen, maar meneer Rutte, uh, mag ik wel me vragen? Het ja. is, meneer Rutte, die staat dus voor Wassenaar. Oh. Die staat dus voor de allerrijkste gemeentes. Het is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. En ze hebben nog nooit van hun leven. En ik. Ben, ik, ik ze hebben nog nooit van hun leven een, een tankdop van een auto kunnen krijgen... en gezien wat kost benzine. Ja. Ze zijn nog nooit van hun leven met een boodschappenmandje... naar de supermarkt mm heen -hmm. gelopen. Ze zijn nog nooit van hun leven bij noppers geweest. Ze zijn nog nooit van hun leven... In achterstandbuurten geweest, echt nooit. Ze zijn helemaal van de wereld af. Alleen toch zou je de denken dat uh, de combinatie P van de A VVD... dat daar toch wel een normale balans zou moeten kunnen ontstaan? Nee, meneer, meneer, de, meneer, die P van daar, dat is echt. Dat zijn de grote. Ze hebben van de week hebben ze nog op de deur in Amsterdam hebben ze gespoten. Dit is het uh, participatie. Ja. Die meneer, uh, die is helemaal de weg kwijt en die moeten ze eigenlijk onmiddellijk, onmiddellijk uh, uit uit de partij van de arbeid. Oh. Het is echt een gevaar, een gevaar voor onze, voor, voor de mensen die nog aan het werk zijn. En mag ik nog één ding zeggen? Ja, hoor. Moeten horen. We hebben allemaal Poolse chauffeurs binnen binnenkort. Allemaal Poolse uh, dingen, allemaal Poolse dit. Maar wat ziet u in de kamer voor half geld uh, meneer zitten die Nederlands spreken? Ik ik ken zo iemand die Pool aanwijzen die het kabinet veel beter kan leiden, veel beter kan leiden als rutte, veel beter kan leiden als samsung, veel beter kan leiden als uh, techtold. Dat zijn er wel Polen, die spreken Nederlands... maar ze doen het voor gewoon, vijf, voor, vijf, voor gewoon 1500 euro in de maat. En dan heeft Nederland iets nog veel en veel beter uit. Nou, ik vind het een hele pragmatische oplossing. En het is misschien wel hè, de participatiemaatschappij eh, in optimaal vorm. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar eh, het is een gedachte inderdaad waar we eventjes eh, over na kunnen denken. Uh, Thomas Riek, uh, goedenavond. Ben je het eens of oneens met uh, mijn uitgangspunt? Ik heb nog steeds ben... vertrouwen in het kabinet. Ik ben het oneens. Ja, vertel. Nou joh, ik heb twee dagen voor die tv gezeten. Ik, ja. heb, eh, ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb twee Hoe dagen heb je daar lachen. nou tijd voor, om de twee dagen voor die tv te zitten? Nou ja, ik, denk, ik ga toch eens kijken, maar ik heb, ik heb twee dagen zitten lachen. <laughs> ja, popcorn erbij ja. en zo. Maar, maar, maar dat, ja, inderdaad, maar joh, dat wordt gewoon opstappen. Dat is zonde van dat geld. En elk puntje bepaaltje, paaltje, dan valt dat toch, dat kabinet. En nou dan kost het een hoop miljoen met al die gekkigheid op die tv. En dan kunnen ze het uitstel van executie, is dat? Ja, Nee, ik snap het. Het is een kwestie van tijdrekken, zegt u eigenlijk. Ja, en dan heb ik gelijk twee andere namen. Die P van de A. Ik weet nooit wat dat betekent. maar nou weet ik het. Ja, vertel. Vertel. De, de Partij van de Armoe. Aha, Partij van de Armoe. Oké, okay, nou. Ik neem hem mee. We gaan eens even naar Katwijk. Oh, sorry, de heer Van Katwijk uit Rotterdam. Uh, eens of niet eens? Ik ben het niet eens, omdat het probleem niet feitelijk bestaat... Het is namelijk zo dat de Nederlandse staatsschuld... weer ver onder het gemiddelde van Europa. Ja. Duitsland heeft een grotere staatsschuld dan Nederland... maar besteedt er geen aandacht aan... maar heeft de economie inmiddels weer op orde. Ik vrees dat meneer Rutte zich heeft vergist... door een akkoord te sluiten met Brussel... waar hij niet meer uitkomt. Het zit aan alle kanten klem. In feite wel, want wij hebben namelijk... wij doen het veel beter dan de rest van Europa... Spanje, Griekenland, Portugal noemen ze al... Italië noemen ze maar op onze staatsschuld... Ligt ver beneden het Europese gemiddelde. Dus er is eigenlijk geen probleem, behalve dat wij Brussel ooit iets hebben beloofd. Ja, ik, ik snap inderdaad uh, hoe je dat inziet. Hè. We hebben Brussel en Nederland aan de andere uh, zijde. We lopen langzaam richting zeven uur. We maken nog even een rondje over Twitter. Want uh, René Moorman zegt... Uh, we staan op plek vijf in de lijst van de rijkste landen ter wereld. Dus ik ben er eigenlijk wel mee eens dat het uh, prima gaat. En uh, Frank Mol zegt, ik ben het er mee eens... al zou uh, een zakenkabinet eigenlijk ook wel heel handig kunnen zijn... Goed, zo direct op deze zender Radio 1 Wim Brands... met schrijver en illustrator Harry Geelen... naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2013. Zondag om 4 uur is WNL weer, dan op Radio 2 met Hotel Kooi. En Kasper Kooi heeft dan onder andere te gast budgetcoach Marike Henselman. Heel graag tot volgende week maandag. Dan is Joost Eerdmans er weer vanaf half 7 op Radio 1. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Goedemiddag, welkom bij Schepper Co. We kennen haar als TV-presentatrice en theologe. Waar laten de christelijke partijen het liggen? Sinds 1 september is ze ook voorzitter van de GGZ Nederland. De brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Jacobine Geel. Twee dingen: over haar oude en nieuwe baan, over idealen en ambities. Radio 1. Straks tussen 8 en half 9. Het nieuws van alle kanten.